Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het verkeer in het hele land heeft last van gladheid. Lokale en snelwegen kunnen spekglad zijn. Rond kwart voor acht stond er zo'n 250 kilometer file. Twee keer zoveel als normaal op dat tijdstip. Op de verbindingsweg tussen de A12 en de A2 bij knooppunt Oude Rijn... zijn acht auto's op elkaar gebotst. Drie automobilisten raakten gewond. Ook in het noorden veroorzaakte de gladheid problemen op de wegen. Op het spoor zijn vanochtend geen problemen. Op de internationale luchthaven van Cairo zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen nadat er twee bommen waren gevonden. De explosieven lagen bij twee verschillende terminals. De veiligheidsdiensten op het vliegveld zijn in staat van hoogste paraatheid gebracht. Er worden onder meer beelden van de bewakingscamera's bekeken om te achterhalen wie de bommen heeft geplaatst. De politie heeft met de aanhouding van vijf mannen een crimineel netwerk opgerold. De vijf worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie: inbraken, witwassen en hennepteelt. De politie doorzocht woningen in Tiel, Ede, Gouda, Rotterdam en Den Haag. In Tiel hield de politie drie mannen aan, onder wie de hoofdverdachte van 23. De andere twee werden in Ede gearresteerd. De politie verwacht de komende tijd nog meer mensen op te pakken. De Urker Kotter, die sinds woensdag werd vermist, in het kanaal is gevonden. De gemeente Urk bevestigt de fonds, maar heeft verder nog geen details. Na de vermissing zochten de Engelse en Franse kustwacht naar het schip en de vier opvarenden. Na twee dagen nam de Urker vloot de coördinatie van de zoektocht over. De lichamen van twee van de vier opvarenden werden donderdag uit het water gehaald. Onderzocht wordt nu of de lichamen van de andere twee opvarenden nog in de Kotter zijn. Waar het schip lag en hoe het is gevonden is nog onduidelijk. Het weer. Vooral in de kustprovincies nog kans op enkele winterse buien. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 2 tot 5 graden. Later deze week is het vrijwel overal droog met geregeld zon. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A13. Daarna richting Rotterdam bij Delft. 2 kilometer. Tot zover de verkeers.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 Het is vandaag dinsdag 27 januari 2015. Onderweg zometeen Willy Alberti. Ook Walter en de kikkers. Maar eerst de struiljagers met dikke dijen. De dikke dijen. Dikke dijen, dikke dijen staan Zij gaan als eerste de dansvloer op en iedereen staat op zijn kop. Dikke dijen, dikke dijen staan in rijden langs de kant. Geef mij je hand, Marie, geef mij je hand, Marie. Dikke dijen, dikke dijen zetten iedereen in brand. Dus nou, je komt niet in de sal. Hij laat je zorgen nu.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 Was ik een uit een eindloze reis? Is het waar? van Willy Alberti met Waar ben je? En daarvoor Walter en de Kikkers met Hiha op nog de Straaljagers met Dikke Dijen. Zie je hem Zandvoort, de volgende formatie zijn Arno en Gratje. Dat was een Eindhovense zangduo dat in 1978... korte tijd succesvol was met het levenslied... Papi, ik zie tranen in je ogen. Gratje zegt de naam, is Grat Holsken, speelde in, uh, in het lied aan het trieste vader... terwijl het kindersterretje Arno Maas het refrein zong. Door een drukfout op de plaat toe stond het duo ook wel bekend als Arno en Gratje met een T. En in de werkelijkheid is het met een D. Hun volgende nummers, Jantje SOS, bleef op nummer 30 in de Nederlandse top 40 steken. Na de carrière van het, einde kwam, van het duo kwam definitief een einde toen de jong Arno op 7 augustus 1987 op 22-jarige leeftijd omkwam tijdens een campingruzie. Een Gratje haalde in maart 1994 de kranten... vanwege zijn betrokkenheid bij een schietpartij in een Eindhoven's café... ontdek je plekje. En dan werd hij die zaak tot zes jaar zelf veroordeeld. Wegens doodslag. Wegens doodslag? Doodslag? Ja, dat was het. nu wordt ze nu Arno en Gratje met Mami. Ik breng u rozen. Voor het grafje van zijn moeder... sneekt hij man wat heb misdaan.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 Hij zei: Mammy, rees je jongen. Heus, u kunt ervan op aan. Dat zolang als ik zal leven, rozen op uw grafje staan. Mammy, ik breng u rozen. Rozen van uw kleine man. Mammy, ik breng u rozen.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 Voor met hem was gedaan. Mami, nu krijgt u geen rozen. Rozen van uw kleine man. Mamie, nu krijgt u geen rozen. Maar kleine Jan, die komt er aan. Mamie, nu krijgt u geen rozen. Rozen van uw kleine man. Mamie. Nee, Jan, die komt echt af. Er was in militaire kamp een grote consternatie Niet meer of minder dan een ramp bedreigde onze natie De hertensoep was zwaar, mislukt en iedereen is onbedrukt Wie, wie, wie?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 heeft er suiker in de erwtensoep gedaan? Ten slotte kwam de kolonel correct en afgemeten. Zij strafmarcheer het hele stel, ik ga in het zwijntje eten. En schokkende de heide doorzong de pompie in koor. Wie, wie, wie, huh? Wie, wie, wie? Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan? Wie heeft dat gedaan?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 Forward. Yeah. I'll go en Matley, Voor alle grote hitsen daarvoor nou, roeren Met wie heeft er suiker in de ertersoep gedaan? U luistert nog steeds naar ZFM Zand voor de lokale omroep... vanuit de badplaats Zandvoort. Dit is Zandvoort uit Zandvoort en iedere dinsdagochtend... neem ik u mee op reis terug in de tijd... de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Zo ook met de volgende dame. Ze is geboren als ze Bonje, Cornelia Zwart geboren in Rozenburg op 18 november 1949, is een Nederlandse zangeres. U kent haar als Boris Sinclair, oftewel de dame met het alcoholprobleem, wat er al haar hele leven achtervolgt. Ze werd geboren op een schip als dochter van een binnenvaartschipper. En in 1966 werd ze ontdekt tijdens het concert van Peter Koelewijn, toen ze als 17-jarige meisje op het podium een liedje mocht zingen... En in 1967 kreeg ze via koele een platencontract. En maakte ze onder artiestennaam Bonnie Sinclair haar eerste single. En in 2004 werd, uh, werd ze voor het eerst uh, voor de rechter uh, veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Omdat ze in 1937 voor de derde keer een auto-ongeluk had veroorzaakt. En dat onder invloed van alcohol. En eerder had ze al een taakstraf gekregen voor het veroorzaken van een ongeluk. Onder invloed ook natuurlijk van alcohol. En ook heeft ze nog meegedaan uh, in. Uh, in 2012 begin 2013 in het uh, reclamespotje, televisiespotje Bob jij of Bob ik. En dat ging weer terug natuurlijk naar haar uh, verleden als alcoholiste. U hoort er nu met sluitendeuren Boris Sinclair nu op de radio. Ik voel nog steeds de warmte van je lichaam. En als er ooit iets tussen ons mocht komen.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 Dat waren de straatzangers met Als de Klok van Arne Muiden. En ook hoor de muziek van de zingende familie Broskowski met Een Wereld Zonder jou. We gaan door met de formatie die u al vaker heeft gehoord in dit programma. Sweet 16. Het was een Nederlands meisjeskoor... wat de bekendheid kreeg tussen 1952 en 1972. En dat deden ze door regelmatig op te treden voor de NCRV Radio. Het meisjeskoor Sweet 16 werd opgericht door Lex en Mies Karsermeijer. En ze hadden tevens de leiding over het koor... Het repertoire bestond uit vrolijke, frisse en romantische liedjes. De meisjes zongen voornamelijk in het Nederlands. In 1960 werd de hit Peter uitgebracht. En in 1961 werden dunnetjes overgedaan met O Tom. En in 1965 met Peter weet het beter. En die eerste grote hit uit 1960 hoort u nu. Sweet 16 met Peter. Wie maakt dat ik niets wil? Wie verstoort mijn rust? Ja, dat is Peter. Van de sunshines met kijk ik in je blauwe ogen. En daarvoor Jan en Zwa met we gaan weer schaatsen. Nou, voorlopig een Elfstijde toch zit er nog niet in, hè? En ook hoor je nog Sweet Sixteen met Peter. De volgende dame. De vader heeft u al gehoord, eerder in het programma. Willy Albertina Verbrugge, beter bekend als Willeke Albert. Die geboren in Amsterdam op 3 februari 1945. Nederlandse zangeres en actrice. En natuurlijk de dochter van Karel Verbrugge. En die is beter bekend als Willy Alberti... die nu een paar plaatjes terughoorde. In 1963 kreeg ze haar eerste gouden plaat... voor het nummer Spiegelbeeld. En in 1965... een edison voor haar eerste LP Willeke. In 1971 een gouden televisiering... voor een rol in De Kleine Waarheid. En in 1981 kreeg ze een gouden harp... voor haar carrière. In 1996 werd ze een ridder... in de orde van Oranje Nassau. En in 2008... Major Boshart Prijs voor haar Willeke Alberti Foundation. En in 2012 de Golden Lifetime Award in Aarschort voor haar carrière. En in 1980 had ze een nummer gemaakt. Het Oude Huis en de B-kant. Die vond ik wel heel toepasselijk voor dit programma. Normaal gesproken gaan we niet verder dan de jaren 70. Maar we houden het erop dat dit een opname is. van voor 1980. Album of de single is uitgebracht In de zomer van 1980 En de bijkant is de volgende plaat Wilke Alberti met Ga mee naar het strand Ga mee naar het strand Er is er niet een meer die ducht, maar ik ben 17 jaar daarvoor nou een jong, Ik ben 17 jaar ik hou van een song ben ik daarom slecht ben ik daarom slecht. Soms kijken de mensen me wantrouwend aan. Dan vraag ik verwonderd wat heb ik gedaan? Schimp niet op rassen, speel niet met kruid.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 Nog een paar stukjes muziek te gaan. Misschien nog het orkest zonder naam met de zuidere wind waait. Maar eerst die Dimitri van Toren met Ik heb een schip. En ik zeg tot ziens en misschien tot een andere keer. Ik heb een schip met een dek en kajuit. Een roer en een mast. Ik wil alleen maar vooruit. Ik bouw er het s morgens.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 ja, nu heb ik een schip dat op rum aan beschijf. Een hond en een kat en een boek dat de titel draagt. Al die mij. Er is plaats voor een ieder uit Ghana op Japan. Een voor op koning, Jan Alleman. Voor een vrouw uit Rood-China, Jood-Islamiet, bergen op reuzen of voor wie.